Waterbalgemoed met het RMS Journaal. Noodweer heeft op sommige plaatsen in Brabant geleid tot wateroverlast. Onder meer in Rijen stonden aan het begin van de avond straten blank. In Tilburg is het Sint-Elisabeth-ziekenhuis ondergelopen. Door zorgverlening is niet in gevaar. De buien trekken naar het noorden en kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag. De politie in Helmond heeft twee mensen opgepakt die allebei met een mes op zak rondliepen. In Helmond geldt een noodmaatregel omdat de burgemeester bang is dat het net als dinsdag onrustig wordt in de stad. Daardoor mag de politie preventief fouilleren. Op sociale media gaat een oproep rond om te gaan rellen, maar vooralsnog lijkt het rustig te blijven. De gemeente Den Haag roept mensen op zondag niet te demonstreren op het Malieveld. Ook wie op persoonlijke titel komt is een overtreding. Eerder vandaag werd de demonstratie in de hofstad tegen coronamaatregelen verboden. De actiegroep Viruswaanzin zei toen dat mensen dan maar op persoonlijke titel naar het Maliveld moeten komen. Burgemeester Remkes noemt die oproep volstrekt onverantwoord. In de Schotse stad Glasgow heeft een man vanmiddag meerdere mensen neergestoken. De politie meldt dat er zes mensen gewond zijn geraakt, onder wie een agent. De dader is door de politie doodgeschoten. Het steekincident zou in het trappenhuis van een hotel voor asielzoekers hebben plaatsgevonden. De politie sluit een terroristisch motief uit. Het exitfestival in Servië lijkt deze zomer in trek bij Nederlandse feestgangers. De Amsterdamse ticketverkoper Ostvest zegt tegen het parool dat het veel kaartjes verkoopt aan Nederlanders. Het dancefestival is een van de weinigen die dit jaar doorgaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanwege het coronavirus alle niet noodzakelijke reizen naar Servië af. Het weer, vannacht nog een enkele onweersbuit. Het komt af naar een graad of 19. Morgen wisselend bewolkt en verspreid over het land regen en onweersbuien. Morgen is het 22 tot 27 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 I'm ah, not ah, ah. We'll